Geld speelt geen rol. Natuurlijk, teruggeven. Het ding is van die ouwe, dat is duidelijk. Oh, daar zit een gat in zijn ransel, zie je wel. Hij is bezig zijn schamele spaarpenningen te verliezen. De, de, dit hebt u laten vallen. U, uw tas is gescheurd. Huh? Huh? Wat? Wat is dat voor uitsloverij? Waarom nou, houd je die munt niet? Oh, dat zou niet eerlijk zijn.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 Excuseer mijn hoedje. Nee, ik neem een vrije avond, heer Olivier. Er staat een prakje op het fornuis, moet u wel nemen. Een, een, een prakje? En mijn maaltijd dan? Doe dan toch iets, stompoes, Wat sta je daar? Er zit iets vreemds achter. Hmm, ik ga hem achterna. Hier hebben wij vandaag gelopen.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 Ik dacht altijd dat hij te zuinig op zijn geld was om het te verspelen. Gefeliciteerd meneertje, de hele pot. U hebt een hm? goede alweer de hele pot. Ik heb genoeg gezien. <kwijls> Zo laat nog op pad? Dat treft goed. U moet daar binnen eens kijken. Waarom? Ik heb wel nou wat anders te doen dan frietenkraam het inspecteren. Het is geen frietenkraam, het is een speelhol. Er wordt gegokt. En dat is toch verboden? Huh? Wat is hier aan de hand?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 <laughs> Probeer maar, meneertje. De muntjes zijn weer mooi, hoor. <totstijntilfeer> wat heb je hier? <totstijntilfeer> dit klopt niet. Dit is onwettig gokwerk. Gokautomaten op heet heterdaad. Maak je niet zo boos, meneertje. Kijk, dit is ongeveer wat u gewoonlijk wint, nietwaar? <totstijntilfeer>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 Juist toen ze hem passeerde, sprak een koele stem uit het inwendige. Halt! Uw geld of uw leven krijgt! werp uw buidel op de grond en pak u weg! Witte! We geraden. Dit zijn mijn laatste pasmunten. Daar zonder kan ik niet leven met uw welnemen. Idje, sta dan een moment stil, zodat ik u zorgvuldig op de korrel kan nemen.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 Ik wacht hem op bij de deur... en als hij binnenkomt... zal ik zonder parant... op mijn hoofd... wanneer men mij het doet... op Avond Men heeft mij met een... pistool bedreigd. M mijn munten zijn gestolen... met uw welnemen. Dit gaat niet langer. Het is heel betreurenswaardig. Bloedleus, vrees ik. Zonder die geldstukken kan ik niet leven. als ik zo vrij mag zijn. Ik bedoel... En ik eis dat mijn loon voortaan... In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 Waar blijft een heel van mijn stand op deze manier? Goedemorgen, meneer Bobbel. Uh, er staat nog een postje achterstallige belasting open. Uh, dat zal u niet onbekend zijn. Een navordering. Ja, achterstallig postje. Ja, ja, <laughs> ik heb hier... Uh... Oh, dat hoeft niet. Ze kunnen het op een uh, akkoordje gooien, meneer Bobbel. Wanneer u wat pasmunt hebt, dan zal ik het wel ambtelijk in orde maken. Ik heb hier goed geld. Nee, u begrijpt mij niet... Een akkoordje. U betaalt mij 10% in pasmunt en ik scheld u de rest kwijt. Dat is te regelen. Maar geen vondig papier. Echte pasmunt. U begrijpt mij. Pasmunt. Tot mijn ontzetting begint het tot mij door te drinken. Dat geld geen rol meer speelt in Rommeldam. Toen heer Bommel thuis kwam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 Dat kan je aan me overlaten. Ik heb niet voor niks voor artiest gestudeerd toen ik onze zon... was. we zijn nu rijk. Kom, voor een paar zakken, dan kunnen we eindelijk eens de boel gaan versieren. Het gaat niet in de kou kleren zitten om wekenlang onder de grond te sappelen. Het wordt tijd dat wij onze beloning binnenhalen. <tus> Nu we zoveel geld hebben, moeten we uitkijken. Ja, nou, er is iets aan de hand, baas. Daar loopt notaris van Stoschoten met een knubbel en een zeemootrek. Wat moet dat doen? Ik ben bang voor die betoging. Zoiets is heel normaal. Vanaf de dag op, we gaan de bloemetjes buiten zijn. Ja, ja. Zijnlijk rijk, jongen. Dit is een overval. Waar uw geldbeurdels in de draagstoel? Weet dat? Ja, zeg eens even. Ja. Ah, uw accent is al aangenaam! Dat snel gehoorzaamd en uw beurteltjes afgeven. Na de derde tel wordt er zonder pardon geschoten. Nee, nee, Ik... oh, nee, nee, nee, heb toch medelijden. B wij zijn zakenlieden, eerlijke zakenlieden... die ons spaargeld naar onze moeder, on onze zieke moeder gaan brengen. Hey! Nee! Jevitte! Ja, Daar is de commissaris. Ons geld! Politie! Houd de niet! Heel dit is toch vals geld? Wil je erin draaien? Dank u voor het pasmeentje, Marquise. Wat is dat? Zakken vol florijnen. Weg ermee. Echt geld. Heeft die kanten klaar even Snap jij er iets van, baas? Wij worden beroofd waar de politie bij staat en Bas neem, neemt steekpenningen aan. Het is erg, jongen. Heel erg. We moeten uh, naartoe met de wereld. We hebben ons geld weer terug, maar uh, waarom? Omdat die rover ontdekte dat het vals was. Nee, nee, niks hoor. Omdat hij dacht dat het... Echt? Was, heb je daar daarvan druk? Nee, we gaan maar boven de dop. Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar het zit me niet lekker. Nee. Waar moet het heen als er geen orde en tucht meer is? Ja, ja tucht. Waar blijven we dan met onze prima florijnen. Het is zulk mooi geld. En toch oh. je het weg. Is het soms te mooi? Of zit er een luchtje aan? Ach, zeur niet langer. We gaan in die winkel wat inkopen doen. Nee. Dan merken we het vanzelf. Goedemiddag, heren. Wat hoor ik daar?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 Er zit haast geen pasmunt meer in. Het geld is schaars aan het worden. Geld genoeg. Mooie, zuivere munt. We hebben goede zaken gedaan. Ja. En nu gaan we feestje geven. Ja, ja. Ja, precies. Mag ja, ja. eens zien, heren, de, de, de muntjes? Gewoon maar om even te kijken. Ja? Zo. Het is mooi. Alweer lui die met echt geld te betalen willen.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 Eindelijk weer onder oude jongens. Lang geleden Evert. Hallo. Geef mij maar een helder. Ja, mij ook. Oh, gezellig hier hoor. Hey, kijk, Jantje is er ook. Dacht, Jantje. We geven een rondje, hè, baas? Wat heb jij dan? Beetje kleingeld, Evert. We willen ons wat ontspannen. Pasmunt. Ja. Oh, ja, Zo kan je het noemen, Jantje.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 Geld namaken is altijd strafbaar. En eerlijk duurt het langst. Maar jullie zijn goede vaklui. En wanneer je deze reclame munt kunt maken, koop ik alles wat je drukt voor echt papieren geld. Mm -hmm. Deze voorstel, eerlijk duurt het langst. Ja, ja, ja, ja. Maar eerst een voorschot, broer. Wij hebben al schade genoeg, voordat we al ons werk gaan omsmelten. Hm. Geef maar vast hier die munt. Geef maar. Hm. Later. Ik zal een voorschot gaan halen. Geef je adres maar. 26. 27. Dag je, Olly. Oh, ik ben niet thuis. Ik ben bezig, bedoel ik. Wat een uh, mooie munten hebt u daar? Mooie munten, ja. Mm -hmm. Heel mooi. Gaat ik er maar meer? Meer? Mm -hmm. Oh, daar kan ik voor zorgen, hoor. Ja.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 Nee, Stoor me niet! Ach, nou, wat? Geld speelt oh. toch geen rol? Nee, dan de inhoud van mijn koffertje. Oh, oh. Oh, veel, veel oh. Oh, Wat mooi. Ja, heel mooi, ja. U kunt er Biljet. meer krijgen wanneer u mij nog wat uh, bankbiljetten geeft.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 Eh, uh, eh, uh, uh, marquise. L'argent n'a pas d'odeur. Mooi veel. Uh -huh. Au revoir. Wat moet dat eigenlijk? Waarom heb ik deze planning aangenomen? Deze vraag hield hem geruime tijd bezig. Maar toen hij voor een uitspanning een verkeersovertreding opmerkte... kreeg zijn plichtsgevoel de overhand...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 470, 480. Er zijn, 490, er zijn dingen gebeurd. 500. 510, ja. 520, ja. ja, 530, 500. Ja, wel al een keertje was. 530, 530. Zie je niet dat ik bezig ben? 540, 500. Ik moet tellen. Uh, 5, uh, uh, uh, uh, met het oog op de huisvestingsvergunningen. Ah. Hmm.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 Ik heb me al dik afgevraagd... hoe maken ze dat geld nu eigenlijk? Zo mooi rond en met een poppetje erop... en met een stichtend woord op de rand. Knap oh, hoor. Hiep hier is een artiest. Ja, ja, ja. Rust, stop maar, jongen. De mand is vol. Oh, we hebben 300 florijnen dat ja. Raad toch maar niks boven eerlijk werk. Nee. Nee. Nee. Blijf waar je bent! Ik heb jullie onder schot.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 Dit is het mooiste moment. mijn lopen! Ja, heerlijke ja, handel. Ja. Oh. Ja. Valse passmunt. Zo wordt het werk van een oude man schwaald. Ik kan opnieuw beginnen. Want al maakt mijn vriend de commissaris nu ook een einde aan het valse geld...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 Nog eens. Gelegenheid geven tot kansspelen, hè? Een goktent, wel, wel. Je bent erbij, pas. Kom, meneertje. We kennen elkaar toch wel langer dan vandaag? Het is een orde, hoor. Hier. Kom nou. Wat zijn dat voor streken...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 Heertje. Dan is de pret eraf. Nu gebeurde er iets onverwachts. Het toestel liet een soppend geluid horen en spoot een borrelende stroom modder over Wammeswaggel. Appenenetjes, <lacht> dat is nu nog eens echt pret met geld hebben. De hele van vermodderd. Wat een enige avond. Nou, maar hier kom ik nog eens hoor.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 maar deze bevloeiing is een affront voor een verzamelaar met smaak. Al mijn pastmen te veranderen in drabbig slijk. En het riekt naar ontbinding en bederf. Ludeur. Nog even over dat ontslag, burgemeester. Ik trek het in. Er heeft geen onregelmatigheid plaatsgehad. Geen onregel. onregelmatigheid.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 toegiftartikeltje voor mijn vaste afnemers. Oeh. Kijk. Een valse pasmunt, die niet tot modder vervalt. Ze worden door de NV Supermunterij tot speltjes verwerkt. De reuze succes hoor. Vindt u het niet aardig?